Mijn optiek in één klap goed, afdoende. Dan dan ook, uh, ook uh, apparatuur die, uh, waarbij de kwaliteit dan geborgd is. En dat ik van ja, als ik nou... Even advocaat van de duivel, als ik nou 40, iets voor 40.000 moet gaan doen... of ik moet iets voor 55.000 gaan doen... Uh, wat kan ik dan voor die 40.000 en wat moet ik dan later voor die 55.000? En is dat, is dat nou zo'n groot verschil... Um, ...daar waar wij een lening afsluiten... ...bij de Bank Nederlandse gemeente tegen een laag percentage... ...waarbij je kunt zeggen... Nou, ...oké, okay, die, die verbouwing schrijf je langer af... ...dat klopt, dat, dat, dat, dat, dat gebeurt ook... ...maar dat is wat anders dan het aflossen van de lening. En ik ga er gewoon vanuit dat die lening binnen vijf jaar wordt afgelost... Er kunnen altijd kinkjes in de kabel komen. Dat hebben we gezien bij de hockeyclub. Dat kan altijd gebeuren. Maar de afspraak is in vijf jaar aflossen. Dat is uh, waarbij we dus heel duidelijk afwijken van. Hè, want u, u wijkt af, want het is uw financieel uh, statuut. Uh, u wijkt dan af van het, het financieel statuut. Uh, maar daar staat ook in, uh, in dat artikel dat dat kan. Financiën heeft, uh, de, financiën heeft begrijpelijkerwijs. Uh, een negatief advies gegeven gezien de financiële situatie waarin we met z'n allen zitten. Maar wij hebben meer dan uh, de financiële situatie waarin we zitten. We hebben ook morele maar ook wettelijke verplichtingen en afspraken. En dan denk ik ja ik wil best die, dat gesprek nog aangaan hoor, maar ik vraag mij af of dat verstandig is. Of je dan toch weer geen afbreuk doet aan, aan, aan, aan die kwaliteit. En lijkt het nou niet maar ik geef het u een overweging. Lijkt het nou niet verstandiger om te zeggen. Doe het. Goed contract, vijf jaar aflossen. Zit als een bok op de havenkist, daar zullen ze zelf ook moeten zitten. Ze zullen zelf ook moeten zorgen dat er meer inkomsten komen vanuit die reclame. Ik ga ervan uit betere techniek, betere apparatuur, uitbreiding van kwaliteit van programma's. Dat moet ook tot gevolg kunnen hebben. Meer reclameinkomsten. En de reclame inkomsten waren al stijgende. Dus ik voorzie op dat terrein geen probleem. Maar u weet, ik ben een rasoptimist. Maar, uh, maar ik noem het altijd gewoon ZFM. Ik weet nooit waarom we zeggen. Dank u wel, wethouder tonen. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ik zie een paar vingers. Nou, meneer voorzitter. Meneer Paap. Doe het nou maar in één keer goed. Want ga je met pleistertjes doen... Dan uh, heb je natuurlijk kans dat ze elk jaar uh, voor extra subsidies komen. Dat zit er natuurlijk ook nog eens in. Maar mijn vraag uh, heb je nog niet beantwoord. Uh, zit er ook iets van de subsidie in? Uh, uh, van het terugbetalen van de lening. Met had dat toon? Ja, die vraag heeft u gesteld. Kijk, op het moment dat men niet in staat is om af te lossen. Maar moet de kat niet op een spek binnen natuurlijk eigenlijk. Nu al hè? Uh, Maar stel dat men in staat is om af te lossen. Dan dan kunnen wij niet zeggen... wij korten u op uw subsidie... want de subsidie die wij moeten verstrekken... is een wettelijk voorgeschreven bedrag. Ja, maar dan zit je... maar, maar op, een, op een contractbasis kan je dat natuurlijk wel uh, neerzetten. Ja, maar ik kan, ik kan moeilijk zeggen... hier krijgt u geld wat ik, na, wat ik op basis van de omroepwet aan u moet verstrekken. En dan ga ik daar dan ga ik dan de, de helft van afhalen... want uh, dat is voor de aflossing. Ja, nou ja, dus, het, ik maar, probeer alleen maar een beetje hard op, begrijp, op na te denken. Ik begrijp wat u bedoelt. Om het risico te verminderen. Van, uh... Ik begrijp wat u bedoelt, maar ik zit daar zo te kijken die kant op en dan denk ik nou... Dat geld komt er wel. Dank u wel, witte hadden tonen. Raad, behoefte aan een debat? Meneer Bluis. Nee, uh, ik bedoel, uh, wij hebben gevraagd om wat extra informatie. Die hebben we direct gekregen. Dus, uh, wat dat, en dat was prima informatie, dat heb ik ook al gezegd. Risico blijf je altijd lopen... De, de er is helemaal geen enkele discussie over CFM en uh, ik heb nog een tip gegeven. Kijk nog eens naar je, je afschrijvingstermijn, want misschien kan je daar nog wat mee doen. En onderhandel dat maar eens goed uit met de gemeente, want misschien kun je dan nog iets langer over die lening doen. En het CDA is verder voor. Meneer Babits. Ja, we zijn, we zijn in ieder geval bij GroenLinks niet tegen een verlaging van dat bedrag. Ik heb het net even uitgerekend en dat komt over die totale termijn. Dat je dan die 15.000 euro berekent, is dan nog minder dan een tientje extra per dag. Dus ja, of 250 euro per maand, dus wij hebben het dan over. Dus uh, als je het over dat soort bedragen hebt, ga, ga ik niet zeggen van nou beknibbel nog eens 15.000 euro, dat je op 40.000 euro uitkomt. Nee, doe het dan gewoon goed, inderdaad. Dank u wel. Volgens mij. Is deze ronde hiermee ten einde? Gaan we door? Ik wil iets vragen, meneer Bluis. Ja, ja, is het wezenlijk van invloed voor het debat? Uh, Volgens mij niet. Uh, nou, ja, ik heb, Als ik de heer Bluis goed begrijp, zegt hij, um, en daarom wil ik dat even weten: als je die alleen verstrekt, mag je van mij ook in 7, 8 of 9 jaar. Be begrijp ik dan? U goed begrepen? Afhankelijk van hoe je hoe je met Activa, ja, hoe je activa je meen... doet. Nee, maar okay. Dus als, de, als er de helft van de kosten verbouwing zit, dan zit daar een beetje rek in om dat over uh, volgens ja. mij. Uh, ja, okay, nee, maar, maar... de heer Bluist geeft een mogelijkheid aan om en, en daar. Ja, dat geeft hij wel aan. Ik moet niet zeggen dat hij het niet aangeeft. Nee meneer Joustra, hij zit niet in de vergadering. Meneer Bluis geeft dit aan en uh, ik neem dat mee in gesprek. Volgens mij, volgens mij had meneer Bluis het over afschrijvingstermijnen, niet over aflossingstermijnen. En ook aflossingstermijnen. Ja. Dames en heren, ik stel voor dat dit uitvoering Voorzitter. is. Meneer Stammers. Ja, ik heb nog even één opmerking. Want ik hoorde de wethouder zeggen dat hij de opmerking van de heer Bluis meeneemt in de, in de, de, de, de gesprekken met, met uh, ZFM. Uh, het is misschien wel leuk om uh, eerst even te weten wat de rest van de raad ervan weet. Want anders, als we op basis van de opmerking van één raadslid hier zaken gaan veranderen... is dat een beetje een gekke zaak. Nee, als het alleen maar gunstiger wordt, dan maakt het er niet uit. Nee, Stammers, u vraagt even om een rondje... Eh, want de vraag is even wat is het kader eh, wat u wilt stellen en of dit past binnen het kader. Dit is het verhaal. Er wordt alleen gezegd, want dat is eigenlijk, het ligt een voorstel voor om een bedrag van 55.000 euro te verstrekken als lening. En er wordt nu als mogelijkheid aan u meegegeven dat de vijf jaar naar zes, zeven of acht jaar gaat in aflossing. En dat is even kort wat ik hier afstem. En u mag met ja of nee de wethouder voeden. En volgens mij is het uh, met ja of nee. Want anders kan het college daar niks mee. Daar heeft meneer Stammers ook gelijk in. Ja, nee, staat in het besluit? Vijf jaar. Oké, okay, het is vijf jaar. Vijf jaar? Ja? Goed. Daarmee is het debat voor dit onderdeel afgerond. Gaan we naar agenda punt 8. Benoeming bestuurslid Stopos. Volgens mij is dat een hamerstuk. Als ik het goed heb begrepen. Dan gaan we naar agenda punt 8. 9. Dat is de aanpassing kwijtscheldingsbeleid in verband met de kosten. Kinderopvang is volgens mij ook een hamerstuk. Zij had dat er een vraag was. Mevrouw Vrij, dames en heren. Ja, dank u voorzitter. Ik uh, vond de informatie bij gaan dit punt wat dat betreft zeer nuttig... want het is mij wel duidelijker geworden hoe deze regeling nu in elkaar steekt. Want uh, eerst dacht ik wellicht dat er nog ruimte zat... in de wijze waarop je dat bedrag zou kunnen besteden... maar dat is niet het geval. Je kunt het bedrag uitsluitend uh, besteden voor het kwijtscheldingsbeleid... Uh, uh, dus niet in de vorm van een subsidie uh, of wat dan ook. Uh, dat gezegd hebbende... Uh, vind ik het werk moet lonen. En ik denk dat deze voorziening daaraan bijdraagt. Uh, wel um, zou ik er uh, de wethouder willen meegeven... Um, dat wat de VVD betreft die 10.000 euro... ook wel 10.000 euro zou moeten blijven. En, als, uh, dat, uh, en dat is een zorg uh, die ik u graag uh, nog mee uh, zou willen nemen. Maar verder zullen wij instemmen met dit uh, raadsvoorstel. Dank u wel. Andere nog behoefte aan? Iets in debat. Dat is niet het geval. De wethouder heeft u gehoord. 10.000 is dit. 10.000, ja, 10 dat is helder. Ja, daarmee is het debat op dit onderdeel afgerond. Gaan we door naar agenda punt 10, aanpassing, planning en controlecyclus. Ik had ook het idee dat dat een hamerstuk was, dat klopt hè. Dan gaan we door naar agenda punt 11, interpolatieverzoek over de toekomst van de Zandvoortse organisatie. Dat is volgens mij ook een hamerstuk. Ja. Uh, mag ik meneer Bluis? Uh, nee, een punt van orde. Uh, binnen het college is even uh, uh, onder, onderhandeld, wil ik niet zeggen, maar gesproken over wie doet de woordvoering. Er zijn twee portefeuillehouders namelijk, zowel regionale samenwerking als personeel en organisatie. Er zijn zware uh, posten daarin en het college heeft besloten dat ik de woordvoering mag doen. Nu is even de vraag. Vindt u het goed dat ik voorzit? Want als we vragen om de waarnemend voorzitter dat te laten doen... dan is dat met een interpolatieverzoek denk ik wat ongalant. Dat is meneer Bluis. Zullen we het praktisch oplossen? Ik wil, ik wil met genoegen het voorzitterschap overdragen. Maar ik vind het in dit geval wat... Uh... En het is een interpellatie. Ja? Akkoord? Goed. Meneer Bluis. Ja, dank u wel. Ja, het CDA heeft een uh, interpellatieverzoek uh, over de toekomst van de organisatie van de gemeente Salvoort gevraagd. En uh, in de brief aan het college, de voorzitter van de gemeenteraad hebben we dat al toegelicht, maar ik zal dat, uh, de reden nu nogmaals uh, opzommen. Uh, er is een notitie van het college verschenen met als conclusie dat het college in gesprek gaat met de gemeente Haarlem... om de mogelijkheden van een brede samenwerking verder te verkennen... Er nu reeds vanuit de samenleving reacties komen... welke vragen om een verduidelijking van de positie van de gemeente Zoonvoort... rond deze notitie. Dit geldt niet alleen voor de burgers, instellingen... maar ook voor de politiek, het politieke speelveld waarin wij opereren. Duidelijke communicatie en spreken vanuit één mond... is in deze fase zeer belangrijk. Bij dit onderwerp gaat het natuurlijk over meer... dan, dan dat alleen de organisatie van Zoonvoort... Het gaat dus om veel meer zaken. Want hoe ziet de zelfstandigheid van Zandvoort eruit? Zeker in het licht van de kabinetsplannen met de 100.000 plus gemeente. Zandvoort eh, bestaat over vier jaar niet meer als zelfstandige gemeente, Als de plannen van het kabinet Rutte worden uitgevoerd. Met andere woorden, de strategie en keuzes zijn van groot belang. Waarbij er open en transparant naar buiten gecommuniceerd dient te worden. Wij hopen... Dat we met deze interpellatie meer duidelijkheid krijgen en de burgers van Zalmfort en alle andere belanghebbenden die Zalmfort een warm hart toedragen, mee worden genomen in deze procesgang die niet gemakkelijk zijn, zal zijn. Het CDA heeft daarom de volgende vragen aan het college. Kunt u aangeven welke stappen genomen zijn en nog genomen zullen worden in het proces naar samenwerking of samenvoeging van de organisatie met die van de gemeente Haarlem? 2. Voor welke delen van de organisatie... zal de samenwerking of samenvoeging met de gemeente Haarlem van toepassing zijn? Op welke wijze is en wordt de Raad betrokken in het proces? Bij wie ligt naar uw idee de, de bevoegdheid om te beslissen... tot samenwerking of samenvoeging met de gemeente Haarlem? Mede gelet op de financiële aspecten en de kaders. Kunt u aangeven welke consequenties een samenvoeging of samenwerking heeft voor de inwoners van Zandvoort... en met name voor de dienstverlening aan de inwoners. De uitvoering van de gemeentelijke taken, de begroting... het voorbestaan van het bestuur van Zandvoort in de gemeente Zandvoort. 6. hoe valt de verdere communicatie... over de samenwerking of samenvoeging naar de inwoners? Dat waren de vragen. En daar zouden we graag antwoord op willen. Ik dank u. Dank u wel, meneer Bluis. Uh, het is gebruikelijk dat in de beantwoording eerst de vraag wordt voorgelezen en vervolgens het antwoord om de logische samenhang uh, te houden de eerste vraag die is gesteld kunt u aangeven welke stappen genomen zijn en nog genomen zullen worden in het proces naar samenwerking of samenvoeging van de organisatie met die van de gemeente Haarlem de eerste stappen zijn gezet zoals genoemd in de discussienota die met uw raad is besproken op 20 maart 2012 aansluitend heeft het college overleg gehad met diverse partijen en het standpunt als verwoord in het stuk wat nu uh, aan u is gezonden staat daarin. Het college heeft op 5 jongstleden een gesprek gehad met het college van Haarlem. En daar is de vraag neergelegd of het college van Haarlem, nee daar is de vraag neergelegd aan het college van Haarlem, ik moet het <lacht> goed uh, formuleren, of er samenwerking mogelijk is op het gebied van ambtelijke organisatie. Het college van Haarlem heeft aangegeven dat zij daar wel willen tegenover staan en binnen een aantal weken deze vraag zullen beantwoorden. De werknemers en het georganiseerd overleg, dat is het overleg waarin de vakbonden zijn vertegenwoordigd, zijn eind februari geïnformeerd over het verzoek van het college van Zandvoort aan het college van Haarlem. Het college zal de agendacommissie vragen om het stuk wat nu aan u voor is gelegd, begin april te agenderen voor de gemeenteraad. En aansluitend zal er al dan niet een stappenplan worden ontwikkeld. Vraag 2. Voor welke delen van de organisatie zal de samenwerking of samenvoeging met de gemeente van Haarlem van toepassing zijn? In beginsel voor alle delen, maar deze vraag zal ook in een later stadium nader worden geconcretiseerd. Vraag 3. Op welke wijze is en wordt de raad in het proces betrokken? De gemeenteraad is al in het proces betrokken. Medio 2011 heeft u een eerste, zij het, korte memo gehad. Op 20 maart 2012 is er een ronde tafel geweest over samenwerking. En medio 2012 is er ook nog een informeel overleg geweest met de Raad. En er is gesproken over de stand van zaken. Bij beantwoording van vragen van de begroting 2013, onder andere meneer Bouwberg-Wilson, is over dit onderwerp van gedachten gewisseld en hebben de portefeuillehouders toegezegd in het eerste, dan wel uiterlijk tweede kwartaal van dit jaar, met de Raad hierover verder te discussiëren. En in het nog op te stellen stappenplan zal ook aandacht worden besteed aan de wijze waarop uw Raad bij dit proces wordt betrokken. Vraag 4. Bij wie ligt, naar uw idee, de bevoegdheid om te beslissen tot samenwerken of samenvoegen met de gemeente Haarlem? Mede gelet op de financiële aspecten en de kaders. De gemeenteraad geeft de kaders en de financiële ruimte aan. Het college draagt zorg voor de uitvoering. Als het college binnen de kaders blijft... dan is het grotendeels uitvoering en dus de verantwoordelijkheid van het college. Het college is voornemens om dit in goed overleg met uw raad te doen. In participatietermen kun je daar het etiket co-productie op plakken. Maar dat is misschien wat vrijmoedig van mij om dat te zeggen. <laughs> Vraag 5. Kunt u aangeven welke consequenties een samenvoeging of samenwerking heeft voor de inwoners van Zandvoort en vooral de dienstverlening aan de inwoners, de uitvoering van gemeentelijke taken, de begroting en het voortbestaan van haakjes openen, het bestuur haakjes sluiten van de gemeente Zandvoort? Het antwoord voor de inwoners van de gemeente Zandvoort, vooral met betrekking tot de dienstverlening, zijn er geen consequenties. Het doel van het college is om de kwaliteit en de continuïteit van die dienstverlening te waarborgen of te verbeteren op lange termijn. De gemeentelijke taken worden steeds uitgevoerd. Een derde doelstelling van die samenwerking, samenvoeging van de ambtelijke organisatie is om in de toekomst ook efficiënter en goedkoper te gaan werken. En lering uit het verleden leert dat we daar goed moeten nadenken, want de kosten gaan dan voor de baten wel eens uit. Het college is van mening dat de gemeente Zandvoort bestuurlijk zelfstandig is en blijft. Vraag 6. Hoe verloopt de verdere communicatie over de samenwerking of samenvoeging naar de inwoners? Antwoord. Indien het college van Haarlem positief reageert op ons verzoek... zal er een plan van aanpak worden opgesteld. Een communicatieplan maakt daarvan onderdeel uit. Het is nog te prematuur om hier op dit moment iets inhoudelijks verder over te duiden. Het neemt niet weg dat het college, net als uw raad, hecht aan een goede communicatie tussen alle partijen. Naast raad en medewerkers is de Zandvoortse bevolking... zijn onze inwoners natuurlijk een belangrijke doelgroep daarin. Dank u wel. Dan ga ik nu inventariseren wie het woord wil... en tot slot heeft u, zoals gebruikelijk, heeft meneer Bluysers <lacht> laatste het woord. Ik ga even inventariseren eerst. Meneer baber Wilson. Dat is het rondje. Mevrouw Wilson, aan u het genoeg om de spits af te bijten. Als korte ronde wordt dat, voorzitter. Dank u wel. Um, in de notitie van uh, 19 februari staat dat er nu verkennend wordt gesproken met haarlem. En wordt tegelijkertijd op één onderwerp, sociale zaken, WMO, een onderzoek naar de voor- en nadelen van samenwerking gestart. Dat is helder. U geeft verder aan dat dit zaken zijn. ...die velen raakt en velen aangaan. Dat zal, zal effect hebben op bestuurders, college en raad... ...ook op de burgers en niet in de laatste plaats het personeel zelf. Vervolgens geeft u aan um, hoe het is gelopen met de verkennende gesprekken tot nu toe. En nu gaat het er even om. Um, uit die verkennende gesprekken die er tot nu toe zijn gevo gevoerd... ...blijkt dat er een aantal varianten van samenwerking zijn afgevallen... En is er, als we het alvast goed hebben begrepen... dat het enige onderwerp wat nu nog aan de orde is... is brede samenwerking. Um, en is er ook één kandidaat, Haarlem. Dat betekent naar mijn smaak... en daar wil ik graag nog wat duidelijkheid over vragen... Um, wanneer is er sprake van een situatie waar je kunt zeggen, we kunnen niet meer terug. Meneer bouwer ik ga u onderbreken. Ik heb het idee dat u vragen gaat stellen aan het college. De interpolatie kent een vrij stak gereguleerd protocol. Dat betekent dat u alleen kort kunt reageren... op wat als antwoord door het college is gegeven. En het is geen uh, mogelijkheid tot nadere vragen ter verduidelijking. Voorzitter, onze zorg is dat uh, niet duidelijk is... In welke mate de gesprekken die er door het college worden gevoerd, eh, nog tot vrijheid van besluitvorming in opvolgende fase kunnen leiden. En die zorg wil ik u graag naar aanleiding van wat u heeft meegedeeld, meedelen. Voor de rest eh, spreekt hetgeen wat ik heb gezegd denk ik voor zich en dat culmineert in deze constatering. Dank u wel, meneer Bluis tot slot. Ja, eh, dank u voor, uh, voor de antwoorden. Ik, ik heb ook trouwens begrepen dat u een persconferentie hebt gehouden. Om, uh, om, om toch, uh, toch wat extra toe te lichten. Dus misschien dat, uh, dat ons verzoek daar uh, toe heeft bijgedragen. Dan is het al, denk ik, dit interlaatsverzoek al uh, geslaagd voor ons. Want ja, het verhaal was gewoon heel simpel. Het kwam ons uh, toch een beetje koud op ons dak. Wij hadden dat wel al, ook al aangevraagd om het te bespreken. Dat hadden wij ook bij de griffie neergelegd. Maar, en waarom kwam het vooral ook koud op ons dak? Om, omdat ja, wij, wij waren weer van mening dat uh, naar aanleiding van die ronde tafel... die u aanhaalt op 23, da, daar was op, op vragen van OPZ geantwoord dat de, de ronde tafel de eerste oriëntatie was. En dat de vastlegging van een visie voor 2013 gepland stond. En... Uh, en, en daar stond boven, op, de vraag van OPZ was... op welk termijn moet er een integrale visie... op intergemeentelijke samenwerking voorliggen... en besluitvorming zijn afgerond. Dus, dus in, in dat licht vonden wij het een beetje... dat het college de, de, de notitie vaststelt. En dat is, dat is hun bevoegdheid. Maar ja, wij hadden het toch net beter gevonden... Op, zeker in het licht van het, uh, het verkennende... En vervolgens de, na de aanleiding van ook de vraag van Openzet dat het eerst met, toch eerst even met de raad was besproken. En ik ben het wel een beetje met de heer Bouwberg Wilson eens. Van dat als je daar een keer met elkaar over praat, dat je als raad ook eh, toch misschien alvast wat dingen kan meegeven. En dat het ook eh, er ertoe leidt dat we meer vanuit één mond deze problematiek aanpakken. Omdat het ook vooral van strategisch belang is om uh, hoe, we dit, uh, hoe we dit verder insteken, K zeker kijkend naar uh, dit uh, kabinet waar uh, duidelijk staat dat ze naar een 100.000 plus gemeente willen en uh, ja wij, uh, wij, wij maken ons daar ernstig zorgen over dus met deze bedankt voor uw beantwoording en ik uh, hoop dat het persbericht ook uh, ik weet niet wat, wat u daar heeft gezegd ik, denk, ik ga er vanuit woorden van gelijke strekking als dat u op ons antwoord hebt gegeven dat het ook uh, goed gepubliceerd wordt naar buiten toe, ik dank u Dank u wel, meneer Bluis. Daarmee is agenda punt 11 ten einde. En gaan we naar agenda punt 12. En dat zijn twee moties. Eén motie over windmolens iets verder weg. En één motie over windmolens iets dichterbij. Maar dat zijn mijn woorden. Wie van de raad, voor de luisteraars thuis. Uh, wie van de raad, mevrouw Verheij? Ja, dank u uh, voorzitter. De, u zei het al, deze moties hebben betrekking op windmolens. En het ministerie van Economische Zaken speelt een significante uh, rol in dit dossier. En omdat ik voor dit ministerie werk, zal ik niet deelnemen aan de beraadslaging. En ik zal in de volgende vergadering ook niet meestemmen. Dank u wel, uh, mevrouw Verhey. Meneer Kramer, u wilt het woord. Want u... Ja, voorzitter, ik wilde de moties uh, indienen. indienen. Ja. ja, U raadt mijn gedachten. Dus ik heb wat uh, voorleeswerk. Uh, ja. Met welke motie wilt u beginnen, meneer Kramer? Uh, ik wil beginnen met de uh, motie windmolenparken uh, op zee algemeen. De motie wordt nu uitgedeeld. En Wat mij betreft uh, geeft u een zakelijke samenvatting... en dan uiteindelijk de motie graag letterlijk voordragen. Dus het gedeelte vanaf en roept op. Ja, nee, ik vind, ik, ik, het ja, lijkt me toch belangrijk om, om het ja, gewoon. Uh, okay. um, uh, in kennis gesteld van het zoekgebied uh, waar, volgens het Nationaal Waterplan, ruimte voor windenergie op zee gevonden moet worden, zijnde de Hollandse kust met ruimte voor 3000 megawatt. Overwegende dat windenergie op zee een mede aan moet bijdragen, dat wordt voldaan aan de kabinetsdoelstelling om in 2020 16% van de totale energievoorziening duurzaam wordt opgewekt. De totale doelstelling voor windenergie op zee 6.000 megawatt bedraagt. Windenergie op zee duur is onder andere door de afstand tot de kust en de lengte van de kabel... Zandvoort reeds zicht heeft op windmolenpark Prinses Amalia en Egmond Azee. Er voor de kus van Zandvoort en Noordwijk het windmolenpark Luchterduinen gepland is... en bij de vergunning voor de vernoemde windmolenparken de kustgemeenten als mede de bewoners niet zijn geconsulteerd... Er bij de vergunning van deze windmolenparken geen rekening is gehouden met zicht, beleving en economische effecten. En deze effecten tot op heden nog steeds niet verder zijn onderzocht en gewogen. In het Nationaal Waterplan, er voor ronde drie, naast het gebied Amuiden-Ver en het gebied Borselen nog twee zoekgebieden worden aangewezen waarbinnen windmolenparken mogen worden gebouwd. Een van die zoekgebieden... ...worden onze kustlicht met een minimale en een maximale variant. Volgens de nota ruimte een onbelemmerd uitzicht vanaf de kust... ...een onderdeel vormt van de aanwezige ecologische en landschappelijke waarden van de Noordzee. Het aantal windmarken dat men naast elkaar ziet... ...een belangrijke negatieve rol speelt bij de beleving van een vrije horizon. Zand wordt op deze wijze steeds meer van zijn vrije horizon kwijtraakt, hetgeen het woongenot en de aantrekkingskracht van het toerisme ernstig zullen aantasten. Gehoord hebbende de inbreng van de vertegenwoordigers van strandpachters Vereniging Zandvoort en het platform Bewoners Leefbare Kust Zandvoort tijdens de gemeenteraad Informatie 5 maart jongsleden, spreek hierbij uit dat de raad van de gemeente Zandvoort stelling neemt tegen de bouw van nieuwe windmolenparken voor de Hollandse kust in het algemeen en de kust van Zandvoort in het bijzonder... en roept het college op om samen met andere kustgemeenten en organisaties van belanghebbenden... alles in het werk te stellen bij de provinciale Rijksoverheid als mede bij de Europese overheid... om de bouw van meer windmolenparken voor de Hollandse kust tegen te gaan. Voordat er een overeenkomst getekend wordt met Eneco in zaak het windmolenpark Luchterduinen is dus ronde 2, deze overeenkomst eerst met de gemeenteraad te bespreken. Mede ondertekend door de fractie van het CDA en de fractie van de PvdA. Uh, toegekomen aan motie 2. Gaat uw gang. Het uh, lijkt me handig om eerst beide moties even voor te dragen en dan te kijken wat is er nodig voor debat. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, dat is de motie met de titel windmolenparken near shore. Dichtbij. Um, in kennis gesteld van het voornemen van minister Kamp van En ook Economische Zaken om de mogelijkheden voor de bouw van minmolenparken binnen de 12-mijlzone, dus de nearshore, te gaan verkennen. Overwegende dat het toerisme aan de Nederlandse kust een van de speerpunten van beleid is, van zowel Rijksoverheid als de provincie Noord-Holland. Zand wordt haar bestaansrecht voor een zeer groot deel ontleend aan het toerisme, mede gebaseerd op de aantrekkelijkheid van de zee. In plaats van het beleven van de wijsheid van zee en strand, er door de bouw van windmolenparken sprake is van structurele horizonvervuiling en het industrialiseren van de natuur. Dit en meer geldt voor windmolenparken binnen de 12-mijlzone. De vrees dan ook gerechtvaardigd is dat de toeristische aantrekkingskracht en het woongenocht van Zandvoort zeer ernstig zullen worden aangetast door windmolenparken binnen de 12-mijlzone. De gemeente Zandvoort, andere gemeenten en belanghebbenden reeds aanleiding zagen tegen de aanleg van windmolenpark Q10 buiten de 12-mijlzone te verzetten. Er bij de vergunning van eerdere windmolenparken geen rekening is gehouden met zicht, beleving en economische effecten. De provincie Noord-Holland heeft uitgesproken dat er geen windmolens op land bij mogen komen... ...waarbij het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer eveneens worden aangemerkt als land. Vanuit die gedachte windmolens op zee binnen de 12-mijlzone eveneens zouden moeten worden beschouwd als windmolens op land... Het geboden is om geen middel ongebruikt te laten om de zorg over de inzet van het Rijk in zaken nearshore windmolenparken luid en duidelijk kenbaar te maken. Weer gehoord hebbende de inbreng van vertegenwoordigers van strandpachters en het platform Bewoners Leefbare Kust van afgelopen week, spreekt hij uit dat de gemeenteraad van Zandvoort stelling neemt tegen de bouw van windmolenparken binnen de 12-mijlzone van de Hollandse kust, met name de kust van Zandvoort en omgeving. En roept het college op om samen met andere kustgemeenten, organisaties van belanghebbenden en de provincie alles in het werk te stellen bij de Rijksoverheid als mede bij de Europese overheid om de bouw van windmolenparken binnen de 12-mijlzone van de Hollandse kust tegen te gaan. Mede ondertekend door de fractie van het CDA, de fractie van GroenLinks en de fractie van de PvdA. Dank u wel meneer Kramer. Nou is even de vraag, voordat ik u de gelegenheid geef, is het handig om even kort de wethouder te laten aangeven hoe het college erover denkt? Of wilt u aangeven dat u iets ondersteunt? Voorzitter, ik had, ik had graag een, een toevoeging willen doen aan de, aan de moties die kan dan misschien meteen okay. meegenomen dat is misschien nog nuttiger, dan krijgt u eerst het woord en dat is namelijk om het college ook de opdracht uh, te geven om deze beide moties uh, aan alle belanghebbenden uh, te sturen voor uh, adhesiebetuiging als we het welwillend lezen denk ik dat ik weet wat de wethouder gaat zeggen zijn er nog andere toevoegingen? Ook zo is er daar nog ruimte voor een opmerking? Eh, daarna is er een debat, maar ik denk dat u dat gelijk meenemen. Dat is in de tijd waarschijnlijk effectiever. Mevrouw Geurenson, u bent wethouder kustzaken. Nee, ben kust. Dank u, voorzitter. Als ik de, de, de, de beide moties lees, de overwegingen daarbij betrek. Uh, beschouw ik dat als een steun in de rug voor het beleid... wat we het afgelopen jaar al gevoerd hebben... in onze strijd, in tegen, of, uh, in, in onze strijd tegen de komst van uh, Q10. Uh, daarbij hebben we al opgetrokken met uh, andere kustgemeenten. Zijn we veelvuldig in overleg. En het heeft in ieder geval ertoe geresulteerd. En dat mag Sam voor zichzelf ook wel uh, toerekenen. Dat er in Den Haag... ...voor een oog is voor de belangen van de kustgemeenten... ...en dat is zelfs zodanig is geweest dat er recent een bestuurlijke conferentie is geweest. Dus ik beschouw dit is als een adhesiebetuiging aan het beleid... wat we afgelopen jaar gevoerd hebben. We nemen de motie over. Alleen, daar heb ik één kanttekening... ...en daar wil ik graag een toelichting op wat u daarmee bedoelt. En dat heeft er namelijk mee te maken dat u mij vraagt om de overeenkomst van Eneco... ...of die we gaan sluiten met Eneco, om die te bespreken. Um, dat wil ik doen, dat kan ik op dit moment doen, maar dat is trek wat verder en ik kan me voorstellen dat niet iedereen over gelijk informatie beschikt. Ik heb tot op heden namelijk gesteld dat de uh, overeenkomst, um, zolang die nog niet getekend is, dat ik daar voor de rest eigenlijk geen uh, inhoudelijke mededeling over wil doen. Op het moment dat u dat zou stelt, zal ik dat wel doen. Ik heb al contact gehad met Eneco... En um, daar stel ik voor dat we dat volgende maand in debat... en dan zal ik meteen een raadsvoorstel en dan zal ik ook een raadsbesluit bij voorleggen... waarbij ik er wel wil meegeven dat dit mogelijk consequenties kan hebben... voor de inhoud van overeenkomst. De, sorry voorzitter. Ja, dames en heren, de wethouder zou volgens mij ook nog even reageren... op het voorstel van meneer Stammers. Dat nemen we natuurlijk over. Kan, kan de wethouder iets, iets, iets meer een zeggen? vraag je naar de, de wethouder toe. Uh, u zegt dat dat inderdaad consequenties kan hebben voor de overeenkomst. Is het dan geen idee om dit in beslotenheid met elkaar te bespreken? Zou dat minder consequenties hebben? Gezien de openbaarheid natuurlijk. Uh, ja. Ik wil er best met over spreken, maar de overeenkomst ligt al geruime tijd erin zagen. Er zijn tot op heden geen vragen over geweest. Ik heb aanvullende mededelingen gedaan in een memo. En ik wil daar best met, open, uh, uh, uh, met u van over gedachten wisselen, maar dan wil ik het ook wel graag in de openbaarheid doen. Omdat, en ik zal u ook aangeven waarom. Er doen te veel mensen aan het gissen, er worden dingen gezegd, er worden dingen bedacht door mensen, bedragen zingen in de rondte. Dus als u uh, vanuit die optiek zeg ik van dan wil ik graag in de openbaarheid, dan ga ik niet, uh, leg ik niet de, in, uh, de overeenkomst ter inzage in de openbaarheid, maar wel de intentie van hetgeen erin staat. Helder wat de wethouder aangeeft. Meneer De Rode. Ja, maar op dit moment ligt er geheimhouding op. Ik mag niks citeren nee. uit de, de overeenkomst en uit het BMW-advies. Nee, meneer De Rode, ik onderbreek u. Dat is ook niet aan de orde. Dat onderwerp staat niet op de agenda hier. Ja, maar... Hier staat alleen een motie op waarin wordt gevraagd om daarover te gaan praten. U heeft gehoord wat de wethouder heeft gezegd. Ja, die heeft daar bezwaar met... tegen. Want dat hoor ik uit het verhaal. De wethouder heeft een kanttekening gemaakt... Ja, ze heeft er bezwaar tegen, want zo proef ik dat. Dat zij niet wil dat wij daar uh, uh, in de motie een uitspraak over doen. En ik wil daar best wel wat over zeggen, maar dat mag ik niet, omdat het geheim is. De inhoud is geheim. U mag wel iets over de motie zeggen. En dit onderdeel. Maar de inhoud van het overeenkomst met NECO is tot nu toe geheim. Voorzitter, volgens mij heeft de wethouder alleen gezegd... dat als dit zou gebeuren op de manier waarop dat hier in de motie wordt voorgesteld... dat dit dan consequenties zou kunnen hebben. Nee. En ja, niets meer. Zo heb ik het ook gehoord. Ja. Aan u. Want het gaat nu over de moties. Het debat. Meneer Babets. Ja, uh, ik wil ook een kanttekening uh, plaatsen. En dat is dat uh, de, de consequentie voor het bestuur van de gemeente Zandvoort en het college op dit moment... maar ook voor later... is dat met uh, de motie... Uh, met het onderwerp... windmolenparken op zee... Uh, dat wat, wat voor gelegenheid... dat het dan ook is... en uh, welke discussie ook is... het bestuur van Zandvoort altijd... op wat voor manier dan ook... tegen windmolenparken... Op, uh, uh, voor de Hollandse kust is. Dat, dat zet, de, zet het bestuur... Uh, wel echt op een hele definitieve... en precieze plek. En dat uh, is... Zandwoord is tegen windmolenparken. Klaar. In zee. Dat begrijp ik. In, in zee. Dat begrijp ik hieruit. Dat dat de consequentie is voor het bestuur en het college op dit moment. Ja, ja dus nee, goed. We komen eens, we komen, het bestuur komt nogal eens op een plek in Den Haag. Bij economische zaken, waar dan ook. Daar moet de boodschap dus vanaf nu altijd zijn. Wij zijn tegen windmolenparken op zee. Want dat lees ik. Voor de Hollandse kust staat hier. Ja, in het Al alles in het werk. Dus. Bij de provinciale en Rijksoverheid. Als mede bij de Europese overheid. Overal waar ons bestuur gaat komen. Ja. Daar gaan zij zeggen wij zijn tegen windmolenparken voor de Hollandse kust. Ik vind het prima. Besluit dat als gemeenteraad. Maar het is wel een consequentie voor uw eigen bestuur. Dat is alles wat ik zeg. Alles wat ik zeg. Oh ja. Ook voor ons allemaal. Voor elke inwoner wordt daarmee op die manier vertegenwoordigd. Als het bestuur daar dus staat voor... Europa, de Rijksoverheid. Behoefte aan debat op dit punt. Meneer Simons. Ja, voorzitter. Uh, Meneer Simons. Est, voorzitter, bij, bij de moties staan een aantal handtekeningen. Het was eigenlijk de bedoeling geweest... want uh, wij zijn ook uh, bezig geweest om gezamenlijk deze moties op te stellen. Eigenlijk ontbreekt onze handtekening... maar het was de bedoeling die daar, die daar ook op te zetten. Dus dat bij deze... Uh, ik wil wel een opmerking maken bij de motie uh, windmolenparken op zee algemeen. Want daar staat inderdaad in de tweede zin waar de portefeuillehouder op ingegaan is... Uh, de consequenties van dat gedeelte van voorleggen aan de raad. Uh -huh. Mijn vraag uh, aan het college is, indien dat negatieve consequenties zijn... want dat proef ik er een beetje uit... Uh, dan zouden we misschien in de schorsing tussen de beide vergaderingen... nog even kunnen overleggen of het wel zinvol is... Is om dat onderdeel van de oproep aan het college te blijven vermelden. Welkom, meneer Simons, meneer Paap. Kom zo. Ja, dank u, uh, meneer de voorzitter. Sociale Zandvoort zal uh, de twee moties natuurlijk ondersteunen. En uh, wat de uh, heer Simons uh, net zei, kunnen we dit niet op een of andere manier tackelen? Met een bepaalde andere tekst of iets ergens? dat... Ja... Nee, kijken of we daar een Dat, ik, ja. bewoording voor hebben nee, Kramer. Ja, ik, wil, ja, tenminste, ik, ik wil nooit zoveel ingaan op, op geruchten die dan eventueel zouden spelen waarom de wethouder in openbaarheid gaat maar is de kou uit de lucht als ik zou zeggen van uh, die laatste zin uh, bij deze overeenkomst daar uh, de woorden de intentie van deze overeenkomst aan te maken want dan blijft de overeenkomst gewoon uh, onder geheimhouding en gaat het puur alleen om wat de bedoeling is van overeenkomsten uh, te sluiten met Eneco in dit, in dit verhaal? Uh, maar maar, want het maar is... mag ik, mag, ja, het, het onverhoopt gaat, voorzitter, word je toch gedwongen om daar wat over te zeggen? Uh, want uh, he, want in de, wij hebben ook meegeschreven aan deze moties en uh, daar ook gelezen hebben de... En, in alle oprechtheid is het mij ontgaan dat dat, dat overeenkomst al eerder eh, ter zagen lag. Maar dat we vorige week een mailtje kregen dat er een aantal stukken ter zagen lagen. En toen dacht ik van wat zit daarbij? Toen dacht ik eerst het onderzoek van eh, wethouder Tonen. Wat we eerder op deze avond hebben besproken. Dat was het niet. Het was dus een van de, eh, de intentie intentieovereenkomst met Eneco. Um, en daar stond het ook wel wat zaken die ik dan met elkaar gewoon van gedachten wil wisselen over te spreken met elkaar... want die kunnen consequenties hebben. Ik zou graag dat met elkaar willen doen. Ik snap dat dat in beslotenheid moet. En vandaar dat, ik, dat we dat ook hebben opgenomen in deze motie. En dat dat toch wel op dit moment ook wel een lastig pakket brengt... omdat we daar inhoudelijk niks over mogen zeggen. En dat maakt het ook zo lastig om daar eh, dieper op in te gaan. Ja, ik kan het niet mooier voor u maken. Meneer Baber-Gilson. Ja, voorzitter, ik wou toch even reageren op de opmerking van de heer Bawits, die er naar mijn smaak terecht op wijst dat wij met de motie algemeen alle windparken op zee daartegen verklaren. En ik weet niet of dat wel conform uh, datgene is wat bijvoorbeeld door belangengroepen is aange aangereikt, namelijk voor zover die zichtbaar zijn. En, en, en, en het, het zou misschien toch wel verstandig zijn om wellicht die, uh, die consequentie, die waar de heer Bawies terecht op, op wijst, om die toch even misschien net ietsje uh, uh, wat minder strikt te, te formuleren. Zullen we eens kijken of de wethouder daar een suggestie voor heeft? Met nog wat andere vragen die uh, aan haar zijn voorgelegd. Mevrouw Burensson. Het heeft de avond wel, volgens mij. Ja, hè? Um, om even meteen maar het laatste te beginnen. Um, om u even het beeld te geven. Ik, uh, op een gegeven moment zijn we als, uh, ben ik als, als vertegenwoordiger van de gemeente Zandvoort uitgenodigd. Ook in de tijd met de Energy Board om... Uh, <lacht> ...te gaan met een, een, een cruise naar het uh, Amalia Park. Dus met diverse kustgemeenten, met provincie en Energy Board. Daar werden we op dat moment verwelkomd, ook om het maar even voor het beeld te schetsen... ...van Hadai Zandvoort, die tegen windmolen is, uh, op zee is. Die wind, tegen windenergie is. Toen heb ik dat ook genuanceerd, dan zeg ik nee... De gemeente Zandvoort is niet tegen windenergie. De gemeente Zandvoort is wel tegen windmolenparken. Dicht voor de kust van Zandvoort. En in het zicht van de kust van Zandvoort. En dat is een wezenlijk ander verschil. Dus dat is de boodschap die ik tot nu toe altijd heb gezegd. Van wij zijn niet tegen. Maar wij willen het graag verder uit de kust. Zodat het niet zichtbaar is vanaf het strand. Als dat zou betekenen namelijk. En je hebt namelijk ook diverse zoekgebieden. Want daar gaat het hier om. We praten hier over het zoekgebied voor de Hollandse kust. Dat is zeg maar even uh, simpelweg gezegd vanaf Zandvoort richting Noordwijk die kant op. Daar zou een aanzienlijk uh, windmolenpark moeten komen. Daarvan zeggen wij van, nou, dat is nou niet de meest ideale plek om een gigantisch groot windmolenpark neer te leggen. Exact voor die kust waar badplaatsen en toerisme een heel groot goed is. Ga je namelijk richting, meer richting even uh, Velsen... en dat is niet het verschuiven, maar dat is ook gewoon een stuk praktisch... als je gaat kijken richting Velsen en Den Helder... dan hebben we veel weer te maken met industrie. Daar zijn gemeenten die gewoon zeggen van... doe ons die windmolenparken, graag. En waarom? Vanuit een hele andere optiek namelijk... Nou, dat betekent te maken met werkgelegenheid en offshore-industrie. Nou, dan zeggen wij van uh, het Zandvoort... hebben al die tijd verkondigd... doe het dan even praktisch, koppel dat... Pak de windmolenparken daarop. Breng ze daar in het groot zoekgebied heen richting het industriegebied. Iedereen blij. Dus dat is de insteek. Nee, niet tegen windenergie. Ik denk dat dat ook de boodschap is. Als die verwoorden. Maar uit het zicht voor de kust van de gemeente Zandvoort. Dus eh, als u mij toestaat, dan ga ik met die boodschap ga ik het land in. Ik wil daar misschien even op reageren, want ook de PvdA had net naar aanleiding van uh, de opmerking van meneer Babitz. Dezelfde uh, gedachte dat het eigenlijk gaat in het zicht van, en dan met de toevoeging van uh, mevrouw Geurensen, kunnen wij ons daarin vinden om dat aan te passen. En de vraag van meneer Kramer, hè, want die, die gaf een, een nadere duiding aan de tweede bullet voor de Eneco-contracten. Is daar nog iets over uh, te zeggen? Het lastig is, en het is niet dat je dingen niet wil bespreken... Um, het lastig is op het moment dat je... dit is een stukje uitvoering, dus verantwoordelijkheid van het college... en als u zegt van, um, ik wil er eerst met u over praten... dan het alleen maar over praten, wilt u het, er, uh, wilt u het aanpassen... moeten we on, opnieuw de onderhandeling openen. Daarbij geef ik aan dat dat betekent, want het is een meerdere partijenoverleg... het is Zandvoort, Noordwijk, Bloemendaal en Eneco... Ik wijs er alleen erop dat op het moment dat u gaat zeggen van uh, ga terug en hier zijn we niet mee akkoord, dat dat consequenties kan hebben. Ik kan het niet mooier voor u maken en dat, dus dat zit erin, dat moet zich realiseren. Meneer Kramer. Ja, ik, ik, uh, voorzitter, het is... Uh, um... Ik wil er in de schorsing even nog met dit, dit, dit, uh, dit, deze moties uh, of deze motie waar dit in staat met, over dat contract of dat die overeenkomst met de NECO is een samenvloeisel van meerdere ja. moties bij elkaar. En ik wil toch voorstellen om dat eruit te halen. Want ik zie het net ook niet zo uh, nee. dit moment En de schorsing benutten? Ja, om daar de schorsing daar van te, te benutten om dat te zien. Voorstel Ja, Vo ja En, en bij, die, bij, die die, uh, bij die opmerking over dat, uh, dat die windenergie, uh, misschien door... ...opmerking maken dat het 40 kilometer... ...van de kust, dat het in ieder geval niet zichtbaar is. Ook daar gaat u nog even in de schorsing. Ja, dat het beter verwoord staat... Dat wij op zich niet zo tegen windenergie zijn. Nee. Alhoewel het natuurlijk wel nog steeds subsidieslurpers uh, zijn. Dus, maar ik denk dat dat een andere discussie wordt dan deze uh, over de moties. Dat is denk ik ook een breed gevoel wat leeft in de raad. Meneer Baalberg-Wilson. Ja, ik, ik, ik wou een voorstel doen uh, in zaken de, de verwoording van de motie windpolenparken op zee in het algemeen. Waar het betreft... De, ja, maar dat kan, dan kan, dan, dat kan er meteen uh, meegenomen worden. De Raad van de Gemeente Zandvoort stelling neemt tegen de bouw van nieuwe windmolenparken in het zicht van kustbadplaatsen voor de Hollandse kust in het algemeen. En die van Zandvoort in het bijzonder. Voorstel. Volgens mij zijn een aantal u erkentelijk voor het meedenkwerk, meneer babbe Hulssom. En volgens mij daarmee het. Als we dat nog even kan om het nog lastiger te maken. De Hollandse kus is bijna met hoofd het nee, gestegen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Meneer Drommel, de intentie is om in de schorsing <laughs> nog meer geniale ik toevoegingen Ik ga u helpen doen. in de geest van de heer Bouwbidden-Wilson. Nee, ik wilde afronden, tenzij u echt iets nieuws wilt inbrengen. Want ik zit nu ook aan de tijd te kijken. Dat is niet het geval. Dat betekent dat dit onderwerp qua debat is afgerond. En ik tot sluiting overga. En ik vijf voor elf... Mevrouw van der Veld, voorstel van orde. Ja, uh, gezien het feit dat er dus uh, twee moties aangepast moeten worden... en ik zelf ook nog twee amendementen zou willen voorbereiden... zou ik ietsje meer tijd willen dan wat u net wou voorstellen. En ik heb het idee dat we in die tien minuten een heel eind gaan komen... en krijg ik een signaal, zoals gebruikelijk... dan gaan we naar elf, twaalf minuten. Dus mijn intentie is om vijf voor elf te heropenen... tenzij er nog bepaalde zaken geschaafd moeten worden. Dat is helder. Ik dank u voor uw inbreng. Goed, we zijn door het uh, debat heen. Uh, Langstuk? Ja, tien minuten. Kun je nog een paar van die leuke plaatjes uit de begintijd van ZFM draaien? Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay. Ja, Doe het. God saw ZANG okay. Blue